Het NOS Journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag. Sterke toename, aantal mensen met minimuminkomen. Artiesten rouwen om dood Whitney Houston. En Al-Qaeda schaart zich achter Syrische opstandelingen. Het weer bewolkt met af en toe wat lichte sneeuw die aan de kust vanmiddag overgaat in regen. Door de bevroren ondergrond kan het glad worden. In het zuiden en oosten valt gewoon sneeuw. Temperatuur vanmiddag tussen plus 3 graden in het noordwesten en min 2 in het zuidoosten. vanaf. Morgen is het wisselvallig weer en dooit het overal met een middagtemperatuur tussen plus 3 en plus 5 graden. Het aantal mensen dat vanuit een goed inkomen er snel en veel op achteruit gaat, groeit fors. Harde cijfers zijn er nog niet, maar instanties die ermee te maken hebben... bevestigen het beeld van het ontstaan van een nieuwe groep minima. Bart Kamphuis van de economieredactie heeft zich erin verdiept. Bart, je hebt het onderzocht, wat is het beeld precies? Het beeld is dat uh, organisaties zoals de schuldhulpverlening in Nederland, maar ook bijvoorbeeld uh, de deurwaarders, steeds meer te maken krijgen met mensen die een goed inkomen hadden of nog steeds hebben. En die in korte tijd op het minimumniveau of soms zelfs daaronder uh, terechtkomen. Dat kan bijvoorbeeld uh, zijn omdat er een loonbeslag, uh, is, uh, uh, sprake is van een loonbeslag of omdat mensen in de schuldsanering terecht zijn gekomen. Zoals gezegd, er zijn nog geen harde cijfers, maar dit is zeer zeker de trend die je bijvoorbeeld zult gaan zien in april als de schuldhulpverlening, schuldhulpverlening Nederland met de cijfers over 2011 komt. Er is in Nederland een groeiende groep mensen die op het minimumniveau leven, maar die dat niet gewend zijn. Ja, wat zijn de oorzaken, Bart? Nou, een belangrijke oorzaak is natuurlijk de vastzittende huizenmarkt en vooral ook de dalende huizenprijzen. Als jij om wat voor reden dan ook je huis moet verkopen, mm -hmm. dan lukt dat heel vaak niet op een korte termijn. En zeker niet ook op de prijs die je ervoor betaald hebt. Veel mensen krijgen ook te maken met een val in het inkomen. Uh, uh, het is tegenwoordig zo dat je niet meer zo makkelijk aan een nieuwe baan kunt komen als je je werk uh, hebt verloren. En uh, va vaak speelt toch ook wel een rol dat mensen gewoon te hoge lasten hebben. Dat er bijvoorbeeld verplichtingen zijn aangegaan zoals een hypotheek gebaseerd op twee inkomens. Nou, als dan één inkomen wegvalt en het lukt ook niet goed om het huis weer te verkopen... Ja, dan kom je natuurlijk al snel financieel in een hele lastige positie te zitten. Dat betekent voor die mensen een enorme omslag... Denk ik. Ja, dat is een, een duidelijk verschil natuurlijk met de groep minima die eigenlijk altijd al uh, gewend zijn om van weinig geld rond te komen. Ja. Is dat voor deze nieuwe groep de omslag heel erg groot is. Stel je hebt een gezin met, met drie kinderen en je moet tegen je dochters van 12, 13 zeggen dat ze niet meer kan paardrijden. Dat er geen merkkleding gekocht kan worden. Dat leidt uh, vaak ook tot veel stress en de schuldhulpverlening ziet dan ook uh, dat steeds meer werkgevers zich bij de schuldhulpverlening melden met uh, het probleem van werknemers die uh, door stress uitvallen, die uh, ziek zijn, die zich niet meer goed kunnen concentreren. Uh, dat is een, uh, ja, een groeiend probleem in Nederland op dit moment. Jij hebt gesproken met direct betrokkenen. Ja, dat is vanavond in het 8 uur te zien. En veel uitgebreider ook op het internet, op NOS.nl. Uitgebreide gesprekken met een gezin dat dit is overkomen. En ook met de schuldhulpverlening die praat over deze nieuwe problematiek in Nederland. Dankjewel, Bart Kamphuis. Op internet dus te zien op NOS.nl. Een reportage en vanavond in het 8 uur journaal. En er is een doelpunt gevallen in Utrecht. Ronald van der Geer. Voor de thuisploeg FC Utrecht. Het gebeurde twee minuten geleden na precies een half uur spelen. Lange bal van achteruit van de, van de Marel En dan de doorkoppen van Gerns halverwege de helft van Ado. De moesje liep door samen met Koem. Maar de moesje was sneller. Kwam oog in oog met Coutinho de keeper van Ado te staan. Door omheen en de bal in de goal. Utrecht dus op 1-0 tegen Ado. Vanwege het overlijden van Whitney Houston wordt het programma van de uitreiking van de Grammy Awards vanavond aangepast. Whitney Houston was in Los Angeles voor de Grammys. Haar lijfwacht vond haar vannacht dood in haar hotelkamer. Mogelijk is ze in bad verdronken. Muziekkenner Leo Blokhuis vertelt over de betekenis van Whitney Houston voor de popmuziek. Nou, Hij was een schakel in de ontwikkeling van de RB, zeg maar van de ouderwetse soul naar RB naar, naar nu.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 De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing schroeft de productie van de 787 Dreamliner op. Boeing-topman Jenkins wil eind volgend jaar 10 passagiersvliegtuigen per maand kunnen afleveren. Nu zijn dat er nog 2 tot 3 per maand. De Dreamliner-productie heeft veel tegenslagen gehad en loopt 3 jaar achter op schema. De Dreamliner-productie kwam onder meer door materiaaltekort, stakingen en een brandje tijdens een testvlucht. De Dreamliner is het paradepaardje van Boeing. Dit is het NOS-journaal Het Ewout de Jong. Thuiswinkel.org is bezig met het testen van de site babydump.nl. Onderzocht wordt of de site veilig is. Gisteren werd duidelijk dat er ruim 500 gelekte persoonsgegevens van KPN-klanten van deze webwinkel komen. En niet zoals eerst gedacht werd van hackers die begin deze maand het systeem van KPN gekraakt hadden. Directeur Jonge van Thuiswinkel.org zegt dat later vandaag besloten wordt of babydumps zijn certificaat mag houden. Het is belangrijk dat als, een, als zoiets gebeurt, als de babydump aan het geval is, dat we dan kijken wat de, de, de situatie qua veiligheid bij, bij babydump is. Nou, dat die test die wordt op dit moment uitgevoerd. Um, we hopen later op de dag ergens de resultaten daarvan te ontvangen en op basis daarvan kunnen we kijken of we maatregelen, welke maatregelen we moeten nemen. Thuiswinkel.org biedt organisaties een veiligheidsscan aan, maar benadrukt dat het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf is om de zaken op orde te hebben. KPN heeft een meldpunt opgericht voor mensen die financiële schade hebben geleden omdat ze niet meer konden e-mailen. Sinds gisteravond zijn de 2 miljoen accounts weer actief, maar niet alle KPN-klanten hebben al een nieuw wachtwoord. Op het IJsselmeer gaan voor het eerst deze winter schepen in konvooi achter ijsbrekers varen. De Rijkswaterstaat vindt dat nodig omdat er door de dooi kruiend ijs ontstaat. Volgens Rijkswaterstaat is het lastig in te schatten hoeveel schepen er nodig zijn om het ijs kapot te maken. Dat is geheel afhankelijk van de ijs- en de windsituatie. Zoals vanmorgen zijn we met vier schepen vertrokken vanuit Lemmer en vanuit Amsterdam. Op het IJsselmeer werden deze winter al ijsbrekers ingezet om de vaargul open te houden. Maar toen was het voor schepen nog niet nodig om in konvooi te varen. Er wordt, nu het nog kan, weer veel geschaatst op mooie plekken in Nederland. In Alverijssel bijvoorbeeld, de hollands tocht Door de hele snelle mannen en vrouwen. En door de vele, vele toerrijders. Zagverslaggever verslaggever John Sarbach. Het is een prachtig, magnifiek gezicht. Zo'n enorme ijsvlakte. Met daar één baan. Vrijgemaakt van de sneeuw. En door dat landschap trekken dan duizenden en duizenden schaatsers. De een goed aangekleed professioneel eruit zien en de randen wat minder goed gekleed en ook rechtop schaatsen niet gebogen duidelijk gewoon voor het plezier dat ging niet makkelijk nee, nee dat klopt maar het is ontzettend mooi ijs paar schoentjes, erin maar het is heerlijk weer ja, maar u, u bent niet zo gewend om te schaatsen nee dit is de eerste keer weer dit jaar uh, jaren geleden Ik in de toppen volgens mij was het toen goed ijs dus het is echt heel erg lang geleden dus dat, uh... en, het is 55 kilometer, dat is geen klein tochtje. Hoeveel heeft hij er al op zitten? Nou, ik doe niet als landersmanetietocht, hoor. Ik dacht, uh, gewoon van mijn plezier. Hè? Gewoon even op en neer schaatsen. Oh, ja, juist. Een beetje over de bruggetjes heen, rondendoor. En een kopje soep en een lekker warme bekers chocolade Heerlijk. Hoe gaat hij? Ja, hartstikke goed. Hoe is het ijs? Fantastisch. Behalve door en heen, een beetje scheuren. Een beetje kapot gereden, maar... Het is natuurreis, hè? Gelukkig. Het hoort er toch bij? Gelukkig.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 En dan ben ik hem dubbel de baas, want dan ben ik straks weer voor. En financieel ook nog weer. Dus uh, dat, dat, dat, dat wordt een enorme, enorme strijd. Wordt dat nog. Hoeveel kilometer heeft u er al op zitten? 21 van zijn, uh, heeft zo'n iPhone bij hem. Die heeft hij laten uh, eigen door het ijkwezen. En uh, dus die moet klappen. Maar ik betwijfel het. Maar nog niet halverwege dus? Nee, maar dat duurt niet zo lang meer. Hè. 55 deel nummer 2 is 27,5. Dus over 6,5 kilometer dan heb je een klein visie. Succes. <laughs> ja. Sport. In de Eredivisie spelen FC Utrecht en ADO Den Haag tegen elkaar. Roland van der Geer, Utrecht kwam zojuist op 1-0. Kan ADO voor de rust daar nog wat aan doen? Nee, ADO is eigenlijk alleen maar geweest met, uh, gevaarlijk geweest met een vrije trap... die uh, Torstra mocht nemen. Net iets uh, voor het strafstopgebied van FC Utrecht. Maar de ADO-middenvelder schoot die bal in de muur. Er werd nog wel geappeleerd voor Hens. Maar uh, Nijhuis uh, zag wel dat uh, een van de spelers van Utrecht... De bal met de hand speelde, maar kon er eigenlijk helemaal niets aan doen. En terecht ook dat Nijhuis dat liet doorgaan. Soms zat de onvriendelijkheden in deze wedstrijd. waarin Utrecht zich dadelijk, denk ik, na 45 minuten wel de betere mag noemen. En daarom is die 1-0 voorsprong ook wel terecht. Na een half uur was het de Moesje. een aanval van achteruit, lange bal, doorkoppen van Gert. En de Moesje kwam toen oog-en-oog oog met de keeper van Ado. En dan is hij een echte spits en maakt hij dat ook wel af. Nu probeert Ado het wel met Immers. Maar Ado komt eigenlijk niet echt aan voetballen toe. En de paas van Immers in de, de as van het veld, bedoeld voor Toornstra is een makkelijke prooi. voor. Roberto Fernandez, die eigenlijk maar één keer recht in de problemen is geweest. Dat was op een inzet van Thierry. Maar die redde die prima met de voeten. Nee, Utrecht is de bovenliggende partij tot nu toe. En staat dus ook verdiend met 1-0 voor. Bij de wereldbekerwedstrijden Schaatsen in Hamar zijn de vrouwen bezig aan de 3 kilometer. Sebastian Timmerman, Marije Joling... won vanochtend deze afstand in de B-groep. Zijn er al vrouwen sneller dan haar tijd? Ja, twee inmiddels. Uh, Masako Uzumi dook als eerste onder de winnende tijd van vanmorgen. Maar dat deed de Japanse maar met twaalfhonderdste van een seconde. En zojuist heb ik gekeken naar Diana Valkenburg. En die dook daar ruim 2,5 seconden onder door. Diana Valkenburg heet een goede 3 kilometer. Vorige week melden ze zich nog af... voor het Nederlands kampioenschap Allround vanwege rugblessure, maar ze is toch behoorlijk goed hersteld van die rugblessure, want als je 4 -0 -0 rijdt in Hamar, waar de omstandigheden niet helemaal optimaal zijn, het hele weekend al vrij langzame tijden, dan doe je het gewoon goed. Valkenburg dus voorlopig aan de leiding, terwijl ik nu kijk naar de dames in de voorlaatste rit, Cindy Klaassen en Stephanie Beckert, en daarna in de laatste rit Martina Sablikova, de Tsjechische, de Europese kampioen-around, tegen Irene Wüst, die volgende week in Moskou haar wereldtitel-around gaat verdedigen, en gisteren de 1500 meterbond. dus Wust is in vorm. Kan een mooi duel worden tussen Sablikova en Wüst. Diana de is aan de leiding voor Hozumi. En de Nederlandse Anouk van der Weide. Jorien Voorhuis voorlopig op de derde. En de vierde plaats op de drie kilometer bij de vrouwen... waar de grote afwezige Claudia Perstein is. Zij heeft zich afgemeld met een nekblessure. En wellicht komt ook dat WK van volgende week in Moskou in gevaar. De hoofdpunten van het nieuws: een sterke toename van het aantal mensen met een minimuminkomen. Artiesten rouwen om de dood van Whitney Houston. En Al Qaeda schaart zich achter de Syrische opstandelingen. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. En hij loopt hier over de tafel. Ja, is een goed stel, hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de persterunen van Max. We gaan eens even kijken in Utrecht bij Ronald van der Geer. Een doelpunt voor uh, ADO. Lex Immers uh, maakt hem. Het is een beetje capers achterin bij uh, FC Utrecht. Paas vanaf de linkerkant of vanaf de rechterkant. Wordt uh, absoluut niet goed beoordeeld door Van der Marel. Bal gaat de lucht in. Dan zit de keeper er nog half bij. Maar uiteindelijk rolt hij dan voor de voeten van Immers in het schafsomgebied. En die haalt uit. Ja, dan zit de keeper er weer bij. Maar kan die? Uh, ja, ik denk toch dat het de fout van hem is. Moet hem eigenlijk hebben. Maar via hem gaat hij de goal in. 1-1. Zo zullen we ongetwijfeld de rust gaan. Gast dit uur, Hans Kruijs senior. Hans, en jij zit op televisie. Want wij hebben die uh, mazzel dat we de wedstrijd zien, Utrecht-Ado. Ze staan wel te klunzen, hè, die Utrecht-verdediging. Ja, die verdediging die ziet er niet goed uit bij de 1-1. Goeie hemel. De Royals-trainer ja. doodziek, hoor, als je op de ja? bank zit. Ja. Wat, wat gebeurt er dan? trainer ja, geweest? Dan, dan denk je, van nou, hoe is dit nou in nou mogelijk? Dus hier een verdediger de lucht ingaan, de bal gaat omhoog... in het doelgebied zo ongeveer, en dan gaat hij een beetje achteruit lopen. Dan denk je, mijn hemel, ben ik daar nou de hele week mee bezig geweest. Verder dit uur vliegende kiep. Verslaggever Ziel van der Wart in de Hinderlopen. En we luisteren naar het antwoordapparaat. We luisteren het vooral af met klachten en vragen over de media staan erop. 035 677 6001. Ja, waar zou het vandaag over gaan? Dat is de grote vraag. En uh, Eddie en Evert komen langs met hun blik op de afgelopen sportweek. Reacties kunt u kwijt op deperstribune.nl. Hans Schaars senior hoorde ze stem al uh, uh, zojuist. Uh, het vorige uur hoorden we ook al even Hans, uh, over Hans, je zoon, met zijn boek op tafel. En toen dacht ik wel, ja, de zoon heeft een boek, maar de vader heeft ook heel veel te vertellen. Ja, ja. Nou, ik ben wel uh, ooit begonnen aan een boek. Maar ja, dan verval je toch veel dingen van het verleden. Dan denk je, zitten de mensen daar nou op te wachten? Want als ik hier de naam die Stefano noemt bij voetballers van nu... Dan, dan zeggen er een heleboel: wie is dat in vredesnaam? Ja. Nou, dat is een van, van de mooiste voetballers en belangrijkste voetballers geweest die ik ooit heb gezien. Met voor van Real Madrid. Ja, precies. En als je over <laughs> Ferenc Poeskas praat, ja. Ja, en dat waren hele aparte mensen. Het waren ook persoonlijkheden. En, en dat, dat, dat is een hele belangrijke zaak in de sport. Want je moet niet alleen een goede voetballer zijn, maar je moet ook persoonlijkheid zijn om. Echt heel goed te vertellen. Je doet daar nu een beetje, laten we zeggen, bescheiden over. Maar je kunt ook zeggen, uh, dat verhaal wat jij te vertellen hebt, die, die uh, jaren 50, de jaren 60, die mm. zijn van belang voor ons collectieve geheugen van nu. Ja. Want, uh, en mensen moeten weten wie uh, uh, die Stefano was, wat Real Madrid betekende en Benfica in die jaren. Ja, en Feyenoord. En, en, en <laughs> Vaas, ja ook, Feyenoord, sowieso. En Faas Wilkes en ja. Abalenska, dat waren echt unieke spelers. Dat waren voetballers van, van wereldkwaliteit ja. hoor. En die hebben we gelukkig nu ook. Maar we hebben ze in het verleden ook wel gehad. Ja. Alleen toen was de mediawereld totaal anders dan nu. Nu zien we alles vanuit Italië en vanuit Engeland. En noem maar op. In die tijd niet. Vaas Willeke zag je bijna niet meer. Dat was toch een verdet in het buitenland. Ja. En Abel Enstra. Het mooie van Abel Enstra was. Die was niet weg te branden. Uit ah, Nederland. Hè? Nee, die wilde weg. Nee, nee, die moest dus. En die kwam later bij, uh, ja. bij FC Twente. Sportelijk wensgede was dat ja. toen. Ja, ja, ja. Zeg maar. Uh, uh, waarom doe je het niet? Ja, ik zat van de week nog te denken, dat heeft altijd een oorzaak. Het blijkt dat mijn, mijn grootvader van Vaderskant heeft een boek heeft geschreven... toen ik hoorde dat Hans een boek geschreven had of, of had laten schrijven. Toen dacht ik, verrek, mijn grootvader van Vaderskant heeft ook een boek geschreven. Dus ben ik gaan zoeken en toen kreeg ik dan bij mijn broer... Kreeg het, het heette de kermisjongen en mijn grootvader was een onderwijzer in Tiel. En, uh, en dan lees je ook nog hele andere dingen die je niet wist. Dat hij de oprichter was van de SDAP in Tiel, mijn grootvader. Dus uh, we zaten een beetje aan de rode kant van de, van de lijn. En dat boek heb ik ingekeken. En die begon niet met een zinman met vier tussenzinnen <laughs> De onderwijzer. Toen dacht ik, ja, toen ben ik er toch maar mee gestopt. Ja, nou ja, maar je kunt doen zoals Hans het doet. Uh, ik, uh, je zoekt iemand op die je vertrouwt, die je kent uit de schrijvende journalistiek. En die laat je jouw verhaal uh, documenteren. Ja. Ja, die, die je vertrouwt en kent, dat zijn twee hele belangrijke zaken natuurlijk. Ja. En, maar het, ik vind wel dat je het eerst, maar dat is mijn mening, dat je het eerst zelf moet schrijven en dat het er keurig gecorrigeerd moet worden, dat is een andere zaak. Maar je moet het wel zelf schrijven, vind ik. Ja, maar ja, of dus vertellen. aan iemand. Ja, of vertellen. Daar ben, ben ik met ja. je eens. En dan, uh, en dan zorgen dat je daar goede invloed op hebt verder. Ja. Maar ik ben zover niet en uh, als ik het ga doen, dan moet ik opschieten. Hè, want het geheugen wordt wat minder. Ja, heb je er last van? Nee, nou, dat kan <laughs> nee. Zeggen, Kom op. Nee, maar weet je, er zijn politici die uh, spreken banden in. En ja. dat gaat naar een universiteit, achter slot Grendel, voor over zoveel jaar. Ja. Ik weet niet of jij zulke grote geheimen over het voetbal hebt te onthullen, maar dat zou ook een weg zijn natuurlijk. Nee, ik heb helemaal geen grote geheimen, maar een van de dingen bijvoorbeeld tegenwoordig wordt er heel veel gesproken over doping in de, in, in de sport. Alleen in de jaren toen ik jong was, mm -hmm. toen hoorde je wel eens van doping, maar dan... Dat bracht je altijd in verband met wielrennen. Maar als je wat had, dan kreeg je van de dokter wat het was. Maar je wist Iets, niet wat Maar je wist niet wat. En je kreeg steeds meer. Als je, als je voor kouden wat kreeg je één pilletje. En als je een ontsteking had, kreeg er een stuk of vijf. Dus dan denk ik wel bij mezelf. Dat zou toen toen was het ook wel een beetje ja. rotzooig. Laten, laten we even teruggaan, Hans. in, de, in jouw carrière. Uh, je speelde heel, heel veel wedstrijden, onder andere uh, voor, uh, voor Feyenoord. Maar je kwam bij DOS vandaan, ergens in de jaren 50. Hè? Moet ik me uh, dat voorstellen? Ja, ja, in 53 ben ik begonnen in het, uh, bij DOS in het eerste. Was ik jong, oh. was ik 16. En uh, daar heb ik acht jaar gespeeld in totaliteit. En zeven ja. bij Feyenoord. Ja, dus... en dat, dat waren mooie jaren. Uh, zeg, een beruchte wedstrijd. Uh, luister, is het duel tegen Real Madrid, 65. Twee trap tegen De Filippe. Piet Kruij erbij, de doet Hij Hij zit die bal, hij zit die bal, hij zit die bal, het is 2-1. En het die Hans Kruij die hem er in tweede instantie heeft. Ingeknald. Hans Kruij heeft de stand gebracht op 2-1 voor Feyenoord. Kijk, dat was Bob Spaak, dat hè? Bob dat was Spaak. de legendarische leider van uh, Studio Sportsport. Oh, Winter. ja. Daar nou, hebben we het straks ja. misschien er wel even over. Dat ja. was inderdaad een, een, een leider met een hoofdletter L. Er ja. had niemand iets te vertellen. Bob Spaak, die bepaalde of je goed was geweest, of niet goed. Ja, zeg, en hij uh, riep jullie wel... jongens, jongens, moet dat nu zo, hè? Ja, Wat ja, er ja, dan? Oh, ja. Weet Uiteraard. je wel, Mira, de rechtsback van van, van Reaal... schopte Koentje onderuit, ja. Koelmoelijn. En toen ja. begon de familie Kraai in opstand te <laughs> komen. Nou, ik, ik moet zeggen, ik was toen al ge uh, behoorlijk gewond. En ik, ik was daar, durf ik te zeggen, niet bij betrokken. Want ik stond een, een hele eind... Ja, je eind had zo'n ding om je hoofd, zo'n ja. band? Ja. Maar Koemelijn, dat was een speler. Dat, dat was een unieke speler. Niet uh, alleen in, in Rotterdam. Overal. Was een fantastische speler. En die werd zo smerig gepakt. En al die spelers die gingen er heel agressief uh, naartoe. Maar het liep allemaal goed af. Ja. Maar ja, het was wel uniek voor die tijd dat de spelers van een club achter een speler van een andere club tot in de kleedkamer aangaan. Ja, zo ongeveer wel. Ja. En Bob Spaak die gaf af, dat hoor je ook, de stem. Ja, Die schrok dood. Die dood. Ja, <laughs> schrok, was, schrok, was niemand gelukkig. gewend in Nederland. Nee, dat, was, dat, ging, dat was heel ja. nieuw. Ja. Ja. Sebastian Timmerman, de Wereldbeker uh, in Hamar met de twee beste allroundsters op de baan. En Martina Sablikova wint het duel van Irene Wüst. 4-5, 88 is de winnende tijd ook van vandaag. Sablikova wint de 3 kilometer in Hamer. Beckert gaat tweede worden en Irene Wüst gaat derde worden... of is derde geworden in deze wereldbekerwedstrijd. Een week voor het wereldkampioenschap allround van Moskou... waar Irene Wüst haar titel gaat verdedigen. En in de wetenschap dat ze gisteren de 1500 meter heeft gewonnen... is ze wel weer goed in vorm, hoor. Dat laatste... Ook zien op deze drie kilometer heel lang kon ze mee met Sablikova. Het leek er zelfs even op alsof Wüst ging winnen van Sablikova. Maar in de één na laatste ronde plaatst Sablikova als het ware een demarrage. En daar had Irene Wüst dan geen antwoord op. Sablikova dus 1. Becker 2. Irene Wüst derde. Maar wel binnen zeventiende van de winnares. Valkenburg wordt vierde. En ook Anouk van der Weijden Juri en Jorien Voorhuis hebben het netjes gedaan. Want ze eindigen met de zevende en de achtste plaats binnen de top 10. Maar wel op ruim zeven seconden van de Tsjechische winnares Martina. De gast van de perstribune, Hans Kruijs senior. U kent hem als u wat ouder bent in ieder geval van een rijke voetballoop aan. bij DOS in de jaren 50, Feyenoord in de jaren 60. U kent hem van het Nederlandse elftal. U kent hem uh, als een sportcommentator, een sportanalyticus uh, ongetwijfeld en misschien ook nog wel van heel veel dingen meer. Hans, uh, vandaag de dag. Uh, uh, wij vragen onze gast had nou een sportmoment van de afgelopen week. Waar, waar kom jij op uit? Ja, ik kwam uit op uh, de, de penalty die Vertongen tegenkreeg in de wedstrijd tegen Feyenoord. En met name over de scheidsrechter Kuiper of Kuipers, dat weet ik niet precies. Ja, die man die heeft op zijn duvel gehad aan, aan oh. alle kanten. Maar. En scheidsrechter, die heeft maar één richting waar hij naar kan kijken. Zullen we eerst even het moment uh, horen ja. wat er gebeurde twee weken geleden? Ja. Was, uh, was bij Feyenoord Ajax. Dit aan de hand. Gidetti en geen Ja Jawel, een slaschot. Vertongen, denk van wat heb ik dan misdaan? Let op, verdomme. Ik ga naar de bal, denkt hij. Hij maakt ook contact. Ja, de scheidsrechter e verkijkt ja. zich. Ik, ik was bij die wedstrijd. Kan gebeuren, toch? Ja, hij, ja precies. En ik, ik zei gelijk meteen van... Hey, het, het is geen strafschop. Mm. Want als je ziet hoe een verdediger wat doet... en je bent zelf altijd verdediger geweest... hij ging naar de bal en als je later de beelden ziet, dan zie je ook dat hij de bal speelde en een goede Detti helemaal niet. En, maar die scheidsrechter die kon maar van één hoek uitkijken. Ja. En die nam de beslissing die hij nemen moest. Hij vond het een strafschop... Dus penalty. Dus ik neem die scheidsrechter helemaal niks kwalijk. Maar wat ik wel krankzinnig vind. in het jaar 2012. met alle technische middelen die er zijn. dat zo'n moment niet. in beeld wordt gebracht. en dat daar dan de beslissing op wordt genomen. Dat gebeurt in andere sporten wel. Maar wat dat betreft. is, uh, is, is voetbal ouderwets. Ja, en ik begrijp dat, dat men dat vanuit. Uh... Uh, Zwitserland graag zou willen houden vanuit de Wereldvoetbalbond. Omdat, ja. omdat men zegt: ja, nou ja, leg je er maar bij neer. Scheidsrechter, een menselijke uh, keuring en that's it. Ja, maar ja, het is natuurlijk als je ziet wat voor belangen er op het spel ja. staan. Bijvoorbeeld voor, voor, uh, voor Ajax en voor andere clubs. Dat twee of drie punten extra kan, kunnen betekenen dat je wel of geen kampioen wordt. Nou, dat betekent helaas een vermogen ja. op dit moment. Maar betekent het ook, Hans, dat je zegt... dan moeten we de wedstrijd maar uh, van tijd tot tijd stil laten liggen? Oh ja, maar dat, dat gebeurt met, met ijshockey toch ook. Permanent, ja. En met hockey toch ook. Ja. En dan, dan is dat een tijd van de zucht, is dat gebeurd. Er zit iemand op de tribune die keurig kan kijken... en die de scheidsrechter kan informeren, hey, wacht even... wel of geen strafschop. Al zou je het alleen maar doen met situaties in het 16-meter-gebied... en of dan wel of niet over de lijn is. Ik praat straks graag met je door. Uh, we gaan nu even naar het antwoordapparaat luisteren... waar de vragen en klachten van deze week over de media zijn ingesproken door u. En als u denkt, dat wil ik ook, uh, dan, uh, dan kan dat. Het mag altijd zelfs anoniem. Dit is een selectie van de oogst van deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Op radio 1 vanmorgen bij Vroege Vogels werd even ons de tijd doorgegeven. 33,5 minuut over half negen. Ik weet even niet wat ik hoorde, maar gelukkig waren de medewerkers van Vroege Vogels... die zich toch eventjes achter de krabben, dat het verkeerd overkwam. En dat ze bijspijkerden dat het 3,5 minuut over half negen was. Dank u. Ja, ja. Dat is winter, zullen we maar zeggen. Ik heb grote moeite met het lezen van de witte letters van de ondertiteling op tv. Als de achtergrond donker is, is het geen probleem. Maar dat is helaas vaak niet het geval. Als de achtergrond wit of heel licht is, kan ik het niet meer lezen... Uh, mijn vraag is, is het niet mogelijk om ervoor te zorgen dat een zwart balkje achter de letters komt? Dat zou enorm helpen. Paul de Leeuw, vreselijk op allerlei manieren. Hij is beledigend, arrogant, uh, hij vindt zichzelf ook helemaal geweldig. En jullie betalen hem ook nog, notenbenen van ons lastig geld. Ik weet niet hoeveel je man per jaar verdient. Je moet zo snel mogelijk weg. Weg van de buis. Vreselijk. Weg. Schrappen die hap. Dankjewel. Mijn vraag is waarom de media in het algemeen zo weinig aandacht besteden aan ernstige misstanden veroorzaakt door de overheid in Nederland. Het gaat vaak over grote gifschandalen in de rest van de wereld. Hoe zit dat met de media? Waarom durft men aan bepaalde dingen geen aandacht te besteden? Dingen die van wezenlijk belang zijn voor de samenleving. Het gaat de hele week al over vrieskou en over komt er een elfstedentocht of niet... En alle andere nieuws is vervaagd. De halve krant staat vol met, met de winter- en de spoorwegen die het niet doen. En, um, en mijn vraag is dan: maar hoe belangrijk is het andere nieuws dan nog? Max, antwoordapparaat 035 677 6001. De Elfstedentocht, de hype, de berichtgeving, de drukte... en uh, daarmee uh, die Elfstedentocht al het andere nieuws opzij zetten. Worden recent rond Ron Vergaard, tv recent vorig uur al zeggen... Uh, hoe dat woensdag ging bij het NOS-journaal... met de persconferentie van de vereniging. Daarna reportages over ijspret in Nederland... en daarna het overige nieuws, bijvoorbeeld de onrusten in Syrië. Peter Vasteman, goedemiddag. Goedemiddag. Docent journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, ja, u, u, u weet veel van media-hypes. Hoe kijkt u naar die berichtgeving ja. aan? Wat vindt u ervan? Ja, ik heb het toch wel verbaasd. Uh, ik kan het een beetje vergelijken met uh, 1997, toen de LST toch wel doorging. Nu uh, dat uh, in die week, dus uh, waarin het nog niet eens zeker was dat het doorging... dat dat nieuws er alweer enorm groot was. Ja, wat... um, uh, mijn stelling is ook dat het groot nieuws in de afgelopen jaren steeds groter is geworden. ...en al wat andere nieuwsbechters. En dit is daar een voorbeeld van. Ja, ja. Is, het is het erg? Ja, het is uh, natuurlijk toch... Uh, ...als je ervan uitgaat dat de media, de journalistieke media... Uh, ...aan serieuze nieuwsberichtgeving moeten doen... ...en ons uh, belangrijke onderwerpen moeten brengen... ...ja, dan kun je daar wel vraagtekens bij zetten. Ja. Ik bedoel, het, het was nog niet eens zeker dat het door zou gaan... En die onzekerheid, dat, dat is natuurlijk een beetje uh, onzinnig om daar een hele week aan te besteden. Ja, ik, ik uh, las van de Volkskrant-journalist uh, Russen Saint Jean-Pierre Gede zegt... het begint bij de wereldrijd door, één dag voorst. daar begint de besmetting, de, daar ligt ja, de bron. Ja, Daarna krijgen ja. we een EO-journaal, RTL 4 met ja, een ingelaste ja. tv en de NOS-journaal natuurlijk. Maar ja, ook ja. de Volkskrant schrijft, elf steden toch dichterbij dan ooit. Ja, nee, dat, dat verspreidt zich heel snel. Ik heb nog even gekeken hoeveel artikelen er al geschreven zijn in de afgelopen twee weken in de landelijke dagbladeren. Dan kom je ja. op ongeveer 400 artikelen uit. Dat is echt krankstig ja. natuurlijk in twee weken tijd. Ja. En het is inderdaad een soort uh, rijdende, rijdende trein waar iedereen opspringt. Hè. Daarom is het ook een hype. Het is een zelfversterkend proces. Hè. Veel media maken er werk van. Ja. Dan, uh, dat maakt het, eigenlijk het nieuws nog belangrijker. Waardoor ze dan denken, ja, we moeten er nog veel meer aandacht meer aan gaan besteden. Ja, we vinden het ook wel even prettig om iets minder over Syrië, Griekenland en de economische crisis te horen. En iets meer over waar we op ons kunnen verheugen wellicht. Ja, dat, dat, kijk, het nou, is natuurlijk ook een fantastisch verhaal. Ik bedoel, uh, over de eenzame helden op het ijs, de Friese cultuur, de historische gebeurtenissen, Er zitten allerlei hele uh, mediaginieke uh, ingrediënten in. Dus dat maakt het wel een aantrekkelijk verhaal. Maar tegelijkertijd denk je, ja, dit klopt zo uit de hand. Dit wordt zo ongelooflijk opgeblazen. En dat past ook wel in de trend om uh, ja, toch meer infotainmentachtig nieuws te brengen ook. Het uh, past ook in de trend om ja. heel veel over sport te praten. Dat was ook een verschil met 10, 15 jaar geleden. Ja. Um, uh, ja, dat maakt het dan toch wel weer aantrekkelijker voor al die programma's en die media. Verwacht u dat het ooit anders wordt? Stel dat de, de vorst weer invalt in ernstige uh, mate. Deze week, komende week. Nou, dan gaan hetzelfde traject in, de, in, dan in. Ja, in de aanloop zal men iets voorzichtiger zijn. Dat is meestal zo na afloop van een hype. En, dan, zijn, ja, dan is men toch een beetje bij zinnen gekomen. <laughs> Aan de andere kant, zodra het dan toch echt definitief doorgaat... Uh, ja, verwacht ik het niet in een omgeven on, naar het uh, mediaspectakel eigenlijk. Nou ja, u hebt er weer veel houvast aan bij, uh, bij uw lessen aan de universiteit, neem ik aan, hè? Ja, ja, de hypes uh, wisselen elkaar ja. in hoog tempo af tegenwoordig. Ja. U, u kunt de generatie uh, opleiden waarin u zegt... Uh, jongens, dat moeten wij in de toekomst maar niet meer zo doen. Toch? Ja, dat, dat is uh, wel de bedoeling. Ja, ja. ja want ik ja. Ja? Hey, dank u wel, meneer Vasterman. Okay. En, uh, en nog een mooie zondag. Oké, okay, het graag gedaan. Hypes en hypes. Heeft u ja. ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune.omroepmax.nl Hans Graaij, uh, Hans senior. Ja, hypes. Ja, Hans, ja. Met, maar bij het voetbal is het permanent, hè? Wat we aan het doen zijn, neem ik aan. Ja, dat is dat uh, overdosis. Dat is zo hevig geworden. Ja, ik vind wel dat er sprake is van overdosis. Mm. Ook met, ook met, uh, met de Alistedentocht. Maar ja, dan ben je toch. Je kan gemakkelijk zijn en zeggen. Ja, ik lees niet meer wat, uh, wat er allemaal op die voorpagina staat over die LSTE-tocht. Mm. Je kan nog kiezen, ook in het leven natuurlijk. Maar sport, dat is in Nederland toch gelukkig een, een, een, een groot iets. Ja, en het uh, betaalde voetbal zeer zeker. De mensen kijken met miljoenen ja. naar, naar de wedstrijden. En dan kan je je voorstellen dat uh, het is ook business geworden, laten we wel zijn. Televisie is meer dan business en waar naar gekeken wordt, dat wordt uitgezonden. Maar ben jij uh, uh, vanuit jouw uh, mooie, rijke sportcarrière en met je sporthart van vandaag op de dag ook nog steeds zo geïnteresseerd ja. dat je dat allemaal wel wil volgen? Ja, echt waar? Ik, ik ben een, een brede sportliefhebber. Ik, ik, ik hou van voetbal, maar ik hou ook van boksen en van schaatsen en van basketbal. Maar als ik heel eerlijk ben, als ik het groot aantal voetbalwedstrijden... live zie wat er tegenwoordig wordt uitgezonden... dan zie ik liever een goede samenvatting, maar dan wel een goede samenvatting. Ja, gewoon uh, als, als de wedstrijd kwalitatief interessant is... dan een ruime samenvatting en als het niet veel ja, wat, is, dan zullen we het in twee minuten afdoen. En nu krijgen we ja. de onzin dat er iedereen dezelfde ja. tijd moet, uh, moet hebben. Alle wedstrijden dezelfde aandacht. Ja, ja. ja. en dat zijn, ze, dat zijn ze niet allemaal waar. Er nee. zijn er ook bij dat ik denk, ze hoeft niet uitgezonden te worden. Nee, er wordt veel over voetbal uh, gepraat, uh, dat weet je. RTL probeert een iets andere toon aan te slaan... in uh, het programma als Studio Voetbal... Hè, met René van der Gijp bij RTL als uh, publiekslieveling. Jouw zoon weet er alles van, zit er ook wel eens aan tafel. Laten we even uh, een voorbeeldje geven. Johan Derks en René van der Gijp over de hummer van Wesley Snyder. Wesley, die rijdt in een hummer. is al ongetwijfeld op een, uh, op een kussentje zitten. Want anders kan hij niet boven het raam kijken. Jij zegt, hij heeft een kussentje. Het schijnt dat ze die stoel weggehaald hebben en dat die staat. Hans Kijs, ik zie je niet lachen, Hans. Nee. Nee. nee, dat is niet mijn humor, moet ik heel eerlijk zeggen. En, en waar ik heel haal storig in ben, ik ja. vind... om overdreven negatief te zijn, ook al is het in het lachwekkende... Uh, als iemand er niet bij is, is dat niet zo moeilijk om te doen. Kijk, ik vind dat je heel kritisch kunt zijn als er mensen naast je zitten, dat die het weerwoord gaan geven. Maar goed, uh, René van der Grijp is René van der Grijp en die is, moet ik wel zeggen, absoluut niet kwaadaardig. Nee, hij, hij, lacht, hij, het hij, het hij lacht het hart soms uit. Hij, hij lacht het hart soms uit zijn, ja. zijn eigen gril. Nou ja, hij voelt aankomen hoe, ja. hoe leuk die is, denkt hij. Maar ja. in ieder geval, uh, ja, er zijn programma's... waarin je dit soort grappen blijkbaar moet maken... om ook je kijkers vast te houden... en om reclameblokken te kunnen verkopen. Ja, nou, mijn mening is daarin heel duidelijk over. Ik vind dat de journalisten, en daar praat ik met name nu over sportjournalisten... dat die heel erg objectief en heel erg afstandelijk moeten zijn. En die moeten niet laten merken voor welke spelers ze zijn en voor welke crisis ze zijn, bijvoorbeeld bij Ajax... daar heb je weer te geven hoe de, hoe de feiten zijn. Want daar lees ik de krant voor... en daarvoor wil ik naar de televisie kijken en naar de radio luisteren. Ja, maar het is een journalistiek reden, Hans. Dat, uh, dat krijg je de, denk ik, nooit meer in. Althans, ja. laten we zeggen, in de, in de sportjournalistiek wordt het heel lastig. Maar het is toch niet de definitie wat journalistiek is? Nee, maar ja, de, de, de, de, de, o, het, het steunt op de pijler amusement... en op de pijler informatie, en soms is die balans zoek. Ja, maar dan moet je het geen sportprogramma noemen... dan moet je het een amusementsportprogramma noemen. Ja. Ja. Ik bedoel, dat zou toch best kunnen. En ik vind dat een journalist die zichzelf respecteert, die houdt zich bij de feiten en die kiest niet blind partij. Ja, maar journalisten zeggen dan vaak, sportjournalisten... wij willen, uh, wij willen ook de verhouding met uh, spelers, coaches, uh, bestuurders, weet ik... wie er allemaal aan te pas komen, niet verstieren. Ja, maar dat is toch totaal onbelangrijke zaak... hoe een speler of een trainer of een bestuurslid over je denkt als, als journalist zijnde... En het enige wat je kan overkomen is dat ze hier niet te woord staan. Nou, dat zegt alles over de mensen die dat zeggen. Niks over die journalist. Ik, ik heb toevallig, omdat ik wist dat ik hier kwam... Even teruggekeken naar de journalisten uit mijn tijd. Ja? En dan had je Bob Spaak, de man van, van de nos. Absoluut de baas en iedereen was ondergeschikt aan hem... en kreeg zijn kritiek te horen. Je had ingenieur van Emmenis, je had Geudeker. Ja. Uh, je had Herman Kuiphoff. En als je daar een interview mee had, dan ging je naar de kapper... je schoor je, je liet je knippen, je beste pakken. aan... Met twee en, woorden spreken? Uh, jo, en dan werd je <laughs> gezegd, en daar moet je zijn om 12 uur. Ja. Maar dan moet je kijken wat er tegenwoordig gebeurt. Ja. Nou ja, de wereld is veranderd en daar moet iedereen in mee. Maar ik blijf erbij dat het de, de primaire taak van een journalist is om objectief te zijn. Wij hebben, we hebben meegeschreven, Hans. Dank je, dank je zeer. Ik praat straks graag met je verder. Dan hebben we weer andere zaken, uh, uiteraard, door. We gaan eerst even terug. Uh, niet nadat ik u verteld heb dat Eddie Poelman en Everton Apel daar ook aan staan te komen. Uh, neem ik u mee terug naar onze vliegende kiep. verslaggever Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende keep. Ik ben nog steeds in en bij de Holland Venetië, toch de finish is aangaande. Nog een kilometer hoor ik zeggen door de speaker, de jongens komen eraan. Ik ben nog steeds met Iep Kramer en die wordt een beetje nerveuzer. Iep, als je nou naar de wedstrijd kijkt, het is allemaal nog bij elkaar, maar wie gaat er winnen volgens jou? Nou, ik hoop uh, Gary Hekman, dat is de man v, uh, van de sprint natuurlijk. Uh, vooral uh, rechtuit en rechtaan, daar uh, is hij een specialist in. Dus ik hoop echt dat hij gaat winnen. Nou, hij zit in jouw ploeg en hij, hij kan het, hè? Hij kan het, maar Rob Hardis kan het ook, die hoor ik nu ook. En Carlo Timmermans kan het, dus ik ben benieuwd. Ja. We gaan heel even kijken, we horen de speaker. Ja, nee, nee, nee, nee. <tosses> nou ja, Iep, zeg het maar. Ah, voor mij Hekman. Ja. En dat is jouw ploeggenoot, dus daar gaat het om. Je hebt hem zee. Jij ja, gaat wel voor Rob, maar... Jij denkt Hekman. Maar wat is er nou gebeurd? Wat is dat hier? Ah, er was iemand die was kwaad op een van, de, van de SOS. Omdat hij al te snel uh, aangehouden werd? Er zullen wel wat er gebeurd zijn onderweg. Ja. Maar ja, dit was een hectische aankomst. Dat is altijd natuurlijk. Maar wat heb jij allemaal gezien? Ja, ga je naar de jury. Dat is Gary zeggen dat hij gewonnen heeft. Ja, dat zegt hij. Dus hij uh, moet het fotofinish afwachten. Ja. En dat betekent nog wat voor jullie. Want dat zou de laatste natuurreisklasse zijn. Ja. Er komt waarschijnlijk een foto-finish. Want uh, ja, Iep denkt dat uh, Gary gewoon gewonnen heeft. Ja, ik dacht dat hij dat had, maar. Gary of niet? Nee, ik dacht dat hadden ze had, maar. De massa is de we even een sprongetje. Het is nu een paar minuten na de finish. Uh, jij bent gaan kijken bij de finishfoto. Wat heb je gezien? Nou ja, dat, uh, dat uh, Gary Heckman met, uh, met een halve schaatslengte verloren heeft uh, ten opzichte van Rob Hadders. Ja, dat is balen. Dat is echt balen, want ja, hij, uh, hij dacht eigenlijk zelf dat hij, uh, dat hij gewonnen had. En uh, het scheelt ook maar. Uh, het is bijna ook niet te zien. En, uh, maar ja, het is een uh, teleurstelling even. Dan nou hoor ik dat er misschien morgen nog een kans is in, in Eernerwoud. Want er wordt misschien daar nog een marathon gereden. Ja, de Eernerwoud en Wouden in Friesland is dat. Uh, daar uh, gaat morgen een klassieker uh, plaatsvinden. Die, uh, als het weer mee zit, gaat dat 11 uh, uur verstart. Ja. En is dus voor hem dan de laatste kans om het seizoen een beetje goed te maken? Nou, hij heeft op zich wel een goed seizoen. Maar uh, ja, nog, geen, uh, nog geen overwinning op, een, op, het, uh, op natuurreis. En, uh, hij zit er elke keer heel dichtbij. Maar uh, ja, hij wil graag nog een nog één winnen. Dan tel je mee, daar weet jij alles van als je op natuurreis wint. Ja, tuurlijk. Dan, dan, dan, daar word je marathon rijden. Daar kun je je naam groot maken. En dan, ja, dat, dat, dat zijn de, de belangrijke wedstrijden waar je af en toe een keer een moet winnen. Het feest op het ijs, de Holland-Venetië-tocht. In het hele land wordt nog flink geschaatst. Zelfs de Elfstedentocht is om half twee alsnog van start gegaan. Hé, hey, zult u zeggen. Nou, niet op natuurijs natuurlijk. Maar in dit geval met de auto. Ook verbazingwekkend eh, trouwens. Ik eh, ga eens even praten met Manon Schipper. Dag Manon, goeiemiddag. Goeiemiddag. Eh, wat gaat er gebeuren in Sneek? Wij eh, zijn met de jongens van de cabrio tour, met een stuk op tachtig auto's vertrokken. Met het dak eraf om de Elfstedentocht ter cabrio te rijden. En waar ben je gestart dan? We zijn nu begonnen. Kijk, en onder welke weersomstandigheden? Nou, toen we aankwamen sneeuwde het. Dat is nu gestopt. Helaas geen zonnetjes zoals gisteren. Maar voor de rest is het goed vol te houden. Ja, en zie je ook nog wel schaatsers uh, zo om je heen... als je vanuit die uh, cabrio's uh, de wijde uh, verte in ik, ik zit achter in de staart. Maar ik heb van, uh, van mederijders gehoord... dat er inderdaad al schaatsers onderweg te zien zijn. Ja. Zeg, en maar wat voor auto zit je zelf? Ik zit zelf in een, uh, in een geleende Fiat Punto. Oh, geleend nog wel. <laughs> ja. Ja. Hoezo? Had je zelf geen auto met open dak? Ik heb een auto met open dak, maar ja. ik heb een klassieker. En dat vond ik toch wel net iets te ver gaan met dit weer. Oh ja, die wil je niet aan deze ellende blootstellen? Nee, nou, het is geen ja. ellende, maar het nou, is ja. natuurlijk wel een zonde van een, van een klassieker ja. met ijzeren. En, en even de route uh, Manon, gestart in Sneek. Dat, dat wijkt natuurlijk af van uh, de, de steden op de Schaats. Uh, en ja. hoe gaat de route dan? Uh, ga ik even aan mijn co-piloot vragen, Brenda, wat is het volgende stoppunt? Waar versneek naar welke <laughs> Waar moet je stempelen? Wij gaan zo richting... Oh, Sport. Even denken. <laughs> oh. Volk, jij dan? Oh. Oh. We, we gaan richting... Wij zijn natuurlijk niet uit Friesland, dat nee, hoort u. Volk, maar nou ja, ik weet dan echt niet of je de noordelijke of de zuidelijke route uh, rijdt. Ik heb hoor, ook geen gezegd. idee, want dat is dus de verrassing. We moeten onderweg kussen. <laughs> dus maar wij, we weten niks van tevoren. Hey, maar, maar nou even onder ons: waarom moet er een tocht in de auto worden gedaan? Wat, wat, nou, wat is het ervan? Ik, ik ben niet van het schaatsen, maar de, de Cabrio-tour wordt ieder jaar een paar oh. keer per jaar gereden. Zomertouren worden er gedaan en voor de vierde keer de wintertour. De mannen zien er iedere keer een andere plek. En dit jaar hadden ze verzonnen de tocht te doen. En het toeval wil dat, ondanks dat we net ver van tevoren gepland ja. hebben... het nu ook inderdaad eigenlijk steden weer is. Mooi. En moet je stempelen dan bij elke volgende post? Ja, ja. Ook nog. Moet ook stempelen? <laughs> we hebben de eerste gelukkig niet gemist. Nee, ik wou zeggen, want dan krijg je, dan krijg je ook weer geen beloning aan het eind. Nee, precies. <laughs> nou, ik wens je een mooie tocht. En ik hoop dat hij voor iedereen naar voldoening en met plezier af gaat lopen. Met nou, plezier zeker. Nou, mooi zo. Dank je wel. Jullie ook. Wat een gedoe. Ja, dank je. Uh, wat een gedoe daar in Friesland, Hans. Hou je ja. je bezig of denk je van. Nou, ja, wel, ja? wat me bezighoudt is dat er zoveel mensen naar, naar Friesland toe gingen. Dat, dat he die hele provincie die zat stampvol. Ja. En uh, ik vind het mooi hoor, de elf steden toch. En, en laat daar geen misverstand over zijn. Maar nu moeten we er wel over ophouden. Ja, het is afgelopen. De dooi valt in, het sneeuwt en ja, dan uh, gaan we de goede goede kant richt. op. Nou maar weer naar het voorjaar toe. Ik hoop het wel. ja. Zeg, uh, Jij volgt de competitie natuurlijk. Uh, wie gaat de kampioen worden? Wie denk je? Nou ja, kijk, dat, dat is nou het aantrekkelijke in de Nederlandse competitie. We hebben ongeveer vijf kandidaten. Nou, dat is leuk, hm? maar het zegt hm. ook iets over het niveau van het Nederlandse voetbal. Maar wat, maar bedoel bedoel als, je, ben als, je daar als, somber over? Als, ja, absoluut. Als er, als er vijf clubs uh, kampioen van Nederland hm. kunnen worden... dat betekent dat er veel nederlagen zijn voor, voor al die clubs. En het, het geeft ook duidelijk aan... Nederland is altijd zijn beste spelers, raken ze kwijt. De beste spelers kan Nederland niet houden. Vandaar dat ik het zo kolossale onzin vind om gewoon matige spelers zo krankzinnig te betalen. Dat is geen jaloezie van een oudere speler. Je hebt niet veel verdiend uiteindelijk. Je hebt niet veel verdiend aan je voetbal. Nee, maar dat is semi-prof nog. Dat denk doet om. Ja, semi Nou, ja, ik was wel benieuwd hoe, hoe, hoe, hoe jouw verdere leven zich op een financiële uh, basis heeft kunnen ontwikkelen nou op, ja, op, op, op dat voetbal. Ik, ik, ja, ik, ben trainer geworden, maar ik was ja. oorspronkelijk van beroep was ik fysiotherapeut. Ben ja. ik vrij behoorlijk een behoorlijke lange periode, geweest behoorlijk lang jaarwacht. Het is visiecommentaar commentator. Ja, en nee, televisie. Heb ook gedaan. Ja, ja, televisie en radio. Ja. Hoor, en dat moet ik heel eerlijk zeggen. Als je, je nu vraagt, wat, wat heb je het leukste gevonden? Uh, dat werken voor de radio is, is ook aanzienlijk leuker... en meer ontspannen dan werken voor de televisie. Laat daar ook geen misverstand maar over zijn. Maar de impact zijn. van televisie is natuurlijk maar weer groter. de impact groter. van televisie is veel groter. Ja, nou ja, dat heeft ook te maken van hoe ijdel je bent. En iedereen vindt het best leuk om goed te worden gevonden, hoor. Ik ook, want daar geen het over zijn. Maar radiowerk is... Uh, ja vind ik, om te doen, aantrekkelijker dan televisiewerken. Omdat het gaat wat anoniemer natuurlijk... en daardoor kan ja. het misschien wat echter zijn. Ja, en de mensen zijn wat meer ontspannen. Ja. Voor, voor Ze zien je niet, je nee. moet niet netjes aangekleden nee, zijn. En als je voor de televisie werkt, dan is het toch... Uh, ze letten op alles, mensen letten op alles. Mm. Maar goed, het is uh, op zich... Als je zegt, wat is een leuk beroep, dan vind ik... Lijkt mij, als ik een zoon heb, dan zeg ik... journalist zijn, vind ik een buitengewoon ja. aantrekkelijk beroep. En het vertrekpunt uh, was de vraag, wie wordt de kampioen? Ja, wie wordt de kampioen? Ja, jij zei nou, er ja, zijn er vijf. Kijk, Feyenoord lag zich rot op het ogenblik, want iedereen verspeelt punten. En ze zijn ja. heel dichtbij gekomen. Ik zou het best leuk vinden wanneer Feyenoord kampioen wordt. Als ik het nu zo moet zeggen, dan zeg ik uh, PSV. Maar dat is ook maar uh, met de vinger in het oor kijken hoor. Ja, maar nou, ja, ik vroeg mij even af, misschien uh, geef je nog wat credits aan, aan Heerenveen bijvoorbeeld. He. Nee, je... nee, toch nee niet? dat nee. geloof ik niet, nee. Nee. Dat lijkt mij onmogelijk, maar ze doen het toch ook erg goed. Want ze hebben de laatste elf wedstrijden, dat heb ik even bijgehouden... hebben ze er één verloren. Dat is een prachtige serie, is dat natuurlijk. Kijk je dan ook nog speciaal naar trainers? Bijvoorbeeld Ron Jans, van de Je zit zo in de knel. En wat ja. gebeurt er? Hij zegt, ik ga weg. Ja. En vervolgens gaat Heer de Veen wekelijks een stap omhoog in de ja, divisie. Ik hoop dat het een dusdanige beslissing van hem is geweest... dat hij dus nu geen spijt heeft dat hij opgezegd heeft. Mm. Dat, dat hij vindt, ik moet wat anders gaan Zou Heerenveen niet van hem afgewild hebben? Ja, nou ja. Denk je niet? Als dat zo is, dan vind ik in ieder geval... dat beide partijen het hartstikke goed hebben opgelost. Mm. En er is geen rel gekomen. Nee. Hij heeft zijn werk heeft hier kunnen doen. En dat doet hij nog steeds. Hij maakt een hele goede indruk. Hij maakt weer een hele relaxe indruk. En ik moet zeggen, van de bestuursleden... en, en, en het zogenaamde management van Heerenveen... lees je ook geen gekke dingen. Voorbeeld voor andere clubs. Ja. Uh, je, je, volgt die, je volgt die trainers. Uh, ik neem aan ook Ronald Koeman. Hè, nu ja. met het succes bij, uh, bij Feyenoord... Uh, ja. hij heeft de wind in de rug. In ja, geval. maar... Uh, Maakt een hele goede indruk ja. voor de televisie, ook na de wedstrijd. Daar is geen, geen enkel verschil, geen enkel probleem over. Doet, doet een hele goede job, met een jong elftal. Ja. En uh, ja, vind ik knap. Maar ik vind ook dat uh, Ron Jans het erg goed doet. En, en Frank dat, de Boer bijvoorbeeld. Frank de Boer, ja. Kijk, waar, welke onzin in ik niet geloof is dat de rellen bij, tussen bestuursleden invloed hebben op een speler. De lachte speler Man. die kijkt alleen ja. maar winnen we en hoe ziet mijn salarisstrookje eruit. En ook de trainer Frank de Boer, die heeft toch geen enkel probleem met wie dan ook. Dat wordt, dat wordt zwaar gebruikt ja. als. Een excuus. Maar ik kan me nog voorstellen dat Soleimani zich niet druk maakt om Kuiven of van Gaal. Maar vangt ja. de Boer, dat hij nog een beetje... Ja, maar dat kom je in het leven ja. tegen. Soms ja. kom je een trainer tegen die je niet mag. En soms heeft ja. een trainer een speler waarvan hij zegt... Nou ja, die man bevalt me niet. Dat is zo menselijk als men zijn kan natuurlijk. Maar spelers hebben ja, weinig genoeg met bestuursleden hoor. Altijd rond dit tijdstip, uh, Hans, zo tegen tien uh, voor 2. Dan uh, uh, gaan we even contact zoeken met Eddie Poelman en Evert en Apel. Wekelijks onder ons hebben de heren uh, sportverslaggevers dan. Ze laten hun kijk horen op de afgelopen sportweek. En ze leggen een wetje. En daar kunt u, als u meewet iets mee winnen. Let even op. Het was me het weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddie. Hey, goedemiddag man, ik sta op het ijs. Maar op het ijs, weet je wel. Ik ben aan het schaatsen met mijn zoon en mijn dochter... Ja, maar uh, die toch gaat niet door, dus je mag wel nee. oppassen voor wakken en zo. Uh. Ja, nee, daarom zijn wij nu de Ankeveense plassentocht aan het rijden. We zijn er bijna, we staan nu net bij een en Wel jammer trouwens hoor, dat die -steden toch niet doorgaat. Ja, uh, vergeet trouwens uh, niet te stempelen, maar uh, heel verstandig trouwens. En uh, wat een onzin van dat uh, KPN die plotseling uh, een, een schaatsvloeg op poten willen zetten tegen alle reglementen en Omdat die toch komt, terwijl achter hun rug alle e-mailadressen gehackt worden. <laughs> ja, dat is inderdaad waar, ja, ja, ja. ja. Nou, weet je wel, wat toch het mooie is van dit schaatsen op natuurreis? Het verbroedert iedereen. Ik, ik, ik, ik had net het idee, een uurtje geleden, Steven ten haven met zijn club en Kruid met zijn club, hier nou eens gezamenlijk gingen schaatsen, hadden we al die ellende niet gehad bij ja, ja Nee, nou ja, dat, uh, dat zou kunnen, maar die ten Haven die heeft nou eieren uh, voor zijn geld gekozen. En ik ga maar eens goed naar mijn rekening uh, bij de ABN AMRO kijken, want daar is die man ook commissaris, dus uh, ja, niet, hè? even opletten, hè. Waar niet? President, uh, commissaris, overal professor, meester, dokter. Maar ik zeg je, op het ijs zouden alle problemen weg zijn. Overigens, ik was gisteravond in de kou bij VVV Groningen 2-0. Ik heb vrijdagavond naar Twente en Herakles zitten kijken. Dit is toch een idiote competitie. Ik hoorde Hans Kruijnen net ook al zijn visie erop geven. Waar moet dit naartoe? Uh, ja, nou, dat uh, zal inderdaad tot de 34e wedstrijd, de 89e minuut, misschien uh, openblijven. Want uh, ik weet het ook niet. Maar ik, ik vrees nu bijvoorbeeld onderin weer voor de graafschap, plotseling. Nou, ik heb overigens gisteren een rot aan die Soares. Je kent het verhaal, hè? Acht wedstrijden gestort. Hij had iets lelijks geroepen tegen Evra. Gisteren ontmoetten we elkaar. En hij weigerde Evra een hand te geven. Daarna, zo'n irritant mannetje, maar zo'n goede voetballer. Ik denk, Ferguson heeft er trouwens iets over gezegd. Als hij bij mij zou spelen bij United, zou ik hem verkopen. Hij. Ja, ja, ja. Maar heb je die even na de wedstrijd gezien? Ja, die was een beetje een beetje de dolle. Heen. Ja. Die moest door de, door de stewards en door de agenten tot kalm te worden gemaakt. Mm. En wat zie je, je in Engeland trouwens van die Capello? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja die die durft niet, hè? Nee, nou ja, goed. Hij denkt van: ik word, het wordt niks meer dit land. Dit is een argument om te vertrekken, dus wegwezen. Ja, nou, uh, of het is een, een, een laffe Italiaan, of hij heeft iets anders. Maar uh, ja. eventjes uh, Europa League van de week. Ja, AZ uh, tegen Anderlecht. Uh, nou, daar gaan we zo een beetje op doen. Maar Ajax tegen Manchester United, worden er minder dan drie of meer dan drie tegengoals bedoel ik? Nou, het verschil wordt uh, minder dan drie. Maar de tegengoals komen wel eens oplopen. Maar, uh, maar uh, we gaan weer op AZ, want uh, ja. Ajax is te obvious. Ja, dat is waar. Nou, ik zeg dat AZ gaat winnen, lekker makkelijk. Nou, ik zeg dat AZ het wel gaat halen, maar dat ze de thuiswedstrijd niet gaan winnen. Dus ik neem Fries aan gelijk. Oké, okay, ik moet al vijf kilometer, dan heb ik Down zijn plassen toch gereden en een kruisje. Um, van mij een kruisje erbij. Oké, okay, hoi, hoi. U kunt mee wedden met uh, Eddie en Evert. Wetje leggen, uh, wie krijgt er uh, gelijk? Evert zegt AZ, Eddie houdt het op. Uh, Anderlecht in het klassement tussen de beide heren staat het 7 voor Eddie tegen 5 voor Evert. Evert. De klik op wetje leggen. Nog even naar Ronald van der Geer. Ronald, tweede helft, Utrecht, ADO. Ja, de goalstromen niet vol. Het is nog altijd 1-1 na 63 minuten. De ziekenboeg van ADO wel, want de keeper is er al uit, Coutinho. Botsing met Gernd. voorzet vanaf de rechterkant. Hij pakte die bal, Gernd kwam nog op hem inlopen. Het leek eigenlijk in eerste instantie wat onschuldige botsing. Maar Coutinho is er af en vervangen door Swinkels. En nu is Horvat gaan zitten. En ook daar geeft de verzorger aan dat hij eraf moet. En dat er nu ook een brancard moet komen. Dus wat dat betreft veel schade voor Ado Den Haag. Zijn er dan ook nog momenten voor de goals geweest? Ja, één. Ado met een aardige aanval. Maar een schot van Cherry naast de goal van Utrecht. 1-1 na 64 minuten. Ronald van der Geer aan het vervolg van die wedstrijd, natuurlijk zometeen. Tenzij er zich onverwachte ontwikkelingen voordoen bij de collega's van Langs de Lijn. Uh, Hans, jij zit nog geregeld dus bij Utrecht op dit tribune. Ja. Maar het is wel een club in schulden. Ja. Het gaat niet goed financieel. Nee, ongelooflijk veel. En, uh, maar zo simpel is het. Als je meer uitgeeft dan er binnenkomt, dan gaat dit gebeuren. En Frans van Zeumer is niet, wat je noemt, uh, erg gelukkig op dit moment. Nee, maar dat is wel maar de zaak dat, dat is, man, is de dat om. Maar. Het is eigenlijk kenmerkend voor de financiële toestand in heel Nederland. Dat is zo krap. Hmm. Men geeft meer uit dan dat er binnenkomt. Ja, en het grote uh, geld, het de meeste geld gaat naar personeel. Nou, dan moet je daarop ingrijpen. Ja, wat voor personeel? Gaat niet naar, ja, het gaat ook naar spelersalarie zijn natuurlijk. Wat spelers, verdiende jij per wedstrijd, Hans? Geef eens een indruk. Een, nou, mijn, Als je dat is in. geen enkel geheim. Mijn laatste jaren bij Feyenoord, bij wat toch een rijke club was toen... was 40.000 uh, gulden... Hmm. En de waren spelers die bedienden het dubbele. Koen Molijn kreeg meer. Maar dat was dan ook volkomen ja. terecht. Ja, nou goed, dat maar dat tijden. waren salarissen die perfect betaald ja. konden worden... als je dat in relatie brengt met de inkomsten. Ja. Maar, maar zie jij de zeepbel in het betaald voetbal nog aan elkaar spatten? Nou ja, ik, ik denk op een gegeven moment houdt het natuurlijk op. Je kan niet aan de gang blijven. En de KNVB zal heel streng moeten zijn. En ik vind ook dat we veel en veel te veel betaalde voetbalorganisaties in Nederland hebben. Hoeveel zou je terug willen dan? Ik zou gewoon terug willen naar 18. 18 clubs? Is meer dan genoeg. De, de, de ere en Eerste Divisie? Nee, alleen, alleen, de, alleen de Eredivisie. Ja, ja, ja. En al dat andere, dat moeten we maar op een fatsoenlijke manier indelen... en, en terugbrengen tot, uh, tot de realiteit en tot de mogelijkheden. Dus de afschaffen van de Jupiler League? Oh, ja, zeker meer. Mee. Althans, ge geef ze de amateurstatus. La ja, geef ja. ze de amateurstatus. En, uh, en ook in de amateurstatus, die bestaat niet meer in Nederland... Nee. want ook in de derde en vierde klas amateurs wordt er betaald. Dat is te gek voor woorden. Ja. Ja, vindt het, nou ja, aan de andere kant ja. kan je ook ja. denken van... Uh, ja, als een speler bij een amateurclub wil voetballen. tegen een voor zijn portie Ik geef die, spelers, ik geef die de, de laatste die ik ongelijk geef, dat zijn de spelers. Ja. die geld willen verdienen, zoveel mogelijk geld willen verdienen. Geen sprake van, van uh, onvrede nee. erover of jaloezie. Nee. Helemaal niet. Zeg maar, de, de, het mes moet erin, begrijp ik. Ja, ja, dat kan je niet ineens doen. Maar ik zou de, de, de leiders in het Nederlandse voetbal adviseren om dat te doen. En ik zou ze ook adviseren om geen buitenspelers uh, van buiten de EG binnen te laten komen... die meer dan 500.000 euro betalen want als je ziet hoeveel er van die mensen er op de reservebank zitten, dat is schreiend. Ja. Nou ja, in het betaald voetbal dat hebben ze de, de, de kapitaalvernietiging uit. Kijk Absoluut. alleen maar wat er met Suleiman ja. of hoe heet de LL Hamdewi gebeurd nou, is. Ja. Ik ben het hartstochtelijk met Johan Cruyff eens als hij zegt dat er bij een wedstrijd die start dat er zeven Nederlandse spelers uit eigen opleiding in moeten zitten. Nee. Dat is, uh, dat is absoluut waar. Nou Hans, ik dank je wel. Fijn dat je hier wilde zijn. We wachten op je boek. Tom Boot <laughs> die slaan we dus over. Hè? Tom een. Nou, dat, is, jij de, goede columnist, dat is de beste columnist. Waarom? Dus? In twee zinnen? Beschaafd en hij komt altijd met feiten. Kijk, beschaafd en altijd met feiten. Tom Boot, de basketbalcoach uh, in analytische zin buitengewoon sterk... vindt Hans Krij senior. Ik dank je wel Hans dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. Veel plezier ook met het boek van je zoon. Zeker en met de presentatie. Uh, de perstribune is de volgende week, uh, week niet. Niet omdat er dan een Elfstedentocht is, maar dan wordt er geschaatst... om een heel belangrijke titel, absoluut. U kunt tot antwoordapparaat inspreken 035-677-6001... of even naar de website gaan, allebei kan ook. De perstribune.nl, wedden met Eddie en Evert. Er is nog veel te doen deze zondag. Ik wens u een mooie middag. Hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug... Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Van Hout die zit nog steeds in spanning bij de tenniswedstrijd, de Davis Cup. Kennelijk hoort hij hier niet, nee. je? Nee. Doe de muziek. Mep? Ja. Ja, opletten. Ja. ja, hoort hij wel. Wat zeg je? Je zit in de uitzending. Met wie spreek ik? Je bent rechtstreeks ja. in de uitzending. Zit ik in de uitzending? Ja.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 Ik zal het dus moeten doen met de vader die dacht dat hij de DSB kon overnemen. Vanavond, 9 uur, vader gezocht in Holland Dok Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ja, ik loop hier tussen de weilanden over Dieken en bij Langwaar. En er staat hier een 1-4-4 in de sloot. Het beest zit muur vast en ik heb geen idee van welke boer die is.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 Huis sneller verkopen? Maak uw woonwens top 3 kenbaar bij uw NVM-makelaar, zodat hij sneller matches kan maken tussen mensen die huis willen kopen en verkopen. Kijk op nvm.nl. Terug in de theaters, Paul de Leeuw, te zien in Poephoofd. Ook in Kunst TV, choreograaf Ed Wubbe. En acteurs Ingeborg, Elsevier en Bram van de Vlucht samen op het toneel. Kijk naar Kunst TV, straks, iets na 6 uur, op Nederland 2.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 Dit is Radio 1.